25 mensen zijn gearresteerd. Er zijn ook ongeveer 25 mensen licht gewond geraakt, onder meer door rondvliegend glas. Twee mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ook hun verwondingen vallen mee. Onder de gewonden zijn drie agenten die ter plekke konden worden behandeld. Volgens de politie heeft de onrust een enorme impact gehad op de inwoners van Haren. Een woordvoerster noemde de sfeer verschrikkelijk en angstaanjagend.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 Het weer, het is bewolkt met op veel plaatsen regen, minimaal rond 9 graden. Overdag af en toe zon, maar ook buien, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen, welkom terug. Het is inmiddels na vijven en u bent nog steeds bij woord. We gaan naar de film. Aanstaande woensdag begint in Utrecht het Nederlands Filmfestival. Tijdens dit tiendaagse festival zijn alle Nederlandse filmproducties van het jaar te zien... waarvan er meestal een groot aantal in première gaat. Het gaat hierbij niet alleen om speelfilms, maar ook om korte films, documentaires en televisiedramaproducties. producties Tijdens de slotavond worden de gouden kalveren uitgereikt aan onder andere de beste film, de beste regisseur en beste acteur en actrice. Het Nederlands Filmfestival wordt sinds 1981 georganiseerd. In de eerste jaren was het bovenal een onderrondje voor Nederlandse filmmakers... dat plaatsvond op één locatie in de stad. In die beginjaren was er nogal eens wat oneenigheid over nominaties en prijzen. In het volgende fragment uit 1983 hoort u Frans Rasker... bestuurslid van de Nederlandse Filmdagen, zoals het festival toen nog heette. Hij praat met Germaine Gronier over gouden kalveren en Donder. De Utrechtse filmdagen. Ik denk dat iedereen uh, er wel over gelezen heeft in de kranten. De Utrechtse filmdagen waar aan het eind de toekenning van de grote prijs wordt gedaan... in het uh, gedaante van een gouden kalf. De voorgaande jaren werden alleen uh, gouden kalveren uitgereikt. En ik had altijd het idee, als ze daarmee doorgaan... dan heeft binnen een aantal jaren heeft iedereen die met film te maken heeft, heeft er vier... Maar dit jaar zijn er ook nominaties bijgekomen. Zoals bij de Oscars, enveloppen met nominaties van films... die dan allemaal mensen in de zaal, want vanavond wordt het ook uitgezonden... met verhitte koppen en dan komt nummer één. En nummer één is dan het allerbeste van het allerbeste. Oscartjes spelen, dacht ik. Maar met de nominaties zijn ook de ongelooflijke ruzies gekomen. En dat schijnt onverbrekelijk met elkaar verbonden te zijn... Aan de telefoon is Frans Rasker. Hij is zelf filmmaker en bestuurslid. Wat ik vraag wil. Meneer Rasker, bent u aan de telefoon? Ja, hoor ik ben. Ja, oké. Okay. De jury krijgt een aantal films te bekijken. Men zegt, dit zijn de films die de prijs gaan krijgen. En één film blijkt dus niet goed te zijn. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat is een hele simpele zaak eigenlijk. De jury heeft, uh, krijgt in principe alle films die er op het festival gedraaid worden uh, te zien. Ja. En kiest daar zelf uit uh, de nominaties voor de verschillende categorieën. Ja. En heeft in de categorie beste uh, lange film een vergissing gemaakt door daar een film te nomineren die, niet, die volgens het juryreglement, of volgens het, het, het, het reglement van de prijzen, daarin niet, niet thuis hoort. Nou, dat is een... Dat wist men niet van tevoren. Dat voeren. wist men niet, dat hebben we gewoon over het hoofd gezien. Ja. Dat is de film De Oplossing van Sander Franke. Ja. Uh, en uh, das, uh, in die categorie moeten, uh, worden films genomineerd, worden krijgen filmprijzen die langer dan 61 minuten zijn en bestemd zijn voor uh, vertoning in theaters. Ja. Nou, voor die film staat heel expliciet aangegeven door de uh, opdrachtgevers en de eigenaren van de film, dat is de Anne frank Stichting, ja. dat de film alleen vertoond mag worden in klassikaal verband. En dat... Is, de reden daarvoor is dat men de film begeleiden wil met een uh, inleiding en een uh, gesprek na afloop ja. over het inhoud van de film. Nou, daar heeft de jury gewoon het gisteren over gemaakt. Dat is ook niet het grote probleem geworden. Uh, uh, dat is ook niet waar de grote ruzies over zijn, zijn, zijn ontstaan eigenlijk. De, jury heeft, de bestuur van de filmdag heeft de jury op die fout gewezen Afgelopen op maandagmiddag. Ja. En toen heeft de jury gezegd van nou oké okay, dan trekken we die film terug en dan blijven er nog twee staan. Precies. De grote ruzies kwamen over de inhoud van de andere no nominaties eigenlijk. Dus het gaat eigenlijk niet om de oplossing, maar over de andere films? De ruzie met de... Ja, dus het, het, het probleem is dat er eigenlijk twee ruzies spelen. Met, oh jee. Ja, het is echt Oscar, de, hè? hè? Het is echt een leuk spel. En ja. het, aardige van, kijk, het aardige van het geheel stuk, dat is dus bewijzen dat uh, de filmdagen zeer serieus genomen worden in haar derde jaar van bestaan. Ja. En dat had nog niemand ge gedacht, hoor, drie jaar geleden. Zijn die nominaties nou echt nodig? Ik denk, dat wat zijn we toch aan doen? Nee, het is niet echt nodig, maar we hebben het dit jaar geprobeerd om, om wat leven in de uit te brengen. En daarmee zijn we dus wel Nou, dat, dat is hartstikke goed gelukt. Ja, ja. <lacht> Bro, is, dat is alsof ik nee, nodig. Ach, kijk... Uh, ik zal straks even doorgaan op wat ik net vertelde. Ja, over vertel van die, die twee ruzies. ruzies even. Maar kijk, het, uh, uh, nou goed, ik zal even die, die ruzies uitleggen. Dat, nou. uh, de, de ruzie van de filmproducenten is dat de jury heeft films aangewezen en personen aangewezen uh, in die nominaties... ...die een uh, verslagen voorbij gaan aan wat er in Nederland voor het publiek leeft aan film maken. Hè, de maar de, de... De commercieel, wat ze mooi vinden. Wat ze, ja, commercieel wat ze mooi vinden. Ja, mag, in ieder geval wat het publiek weet wat een Nederlandse film is. Dus er is nu, er gaat vanavond ont, uh, een prijzenregen komen voor mensen en films waar het publiek nog nooit voor gehoord heeft. Is dat bezwaarlijk dan? Nee, het hoeft, hoeft op zich niet zijn nee? als dat in een aantal categorieën zo zou zijn. Maar het is wel opvallend en het wordt een beetje merkwaardig als dat in alle categorieën zo is. En hoe zou dat dan komen? Ja, ik kan niet in de jurykamer kijken natuurlijk, maar het, uh, kijk, de jury is samengesteld uh, door ons al van begin af aan uit een aantal mensen die nauw met film betrokken zijn en mensen die daar per se niet mee betrokken zijn. En de gedachte van het bestuur erachter is dat je daarmee een soort frisse kijk, een, een tweede blik op film zou kunnen krijgen. Ja. Nou, dat is dus dit jaar ook wel gebeurd, kunnen we zeggen. <laughs> Hele frisse kijk, ja. Ja, alleen, uh, ja, het, is een, het valt ons een beetje rauw op het lijf dat kijk, in andere jaren was de verhouding tussen die twee groepen in de jury uh, evenwichtiger, denken wij, dan het dit jaar geweest is. Dus jullie ja, dat... hebben eigenlijk een verkeerde jury samengesteld dan? Ja hoor, dat is, uh, dat is ook een conclusie die wij zelf ook getrokken ja. hebben. Maar is het dan uh, gewoonte om zo'n jury aan de kant te schuiven... en dan maar een nieuwe te benoemen, Eén nee, nee, dag van voren? is een uh, beetje jammer van dat ANP-bericht gisteren verspreid is... of het gisteren omgeroepen is. Kijk, de jury heeft, uh, gaat... Uh, gewoon vanavond de prijzen uitreiken, of tenminste dat doet, dat doet dan iemand anders maar namens jury... Ja. voor alle categorieën, zoals zij dat hebben opgesteld volgens de nominaties, ja. behalve voor de categorie lange film, waaruit die ene film is weggevallen. Oh. Want daar, in die categorie heeft de jury gezegd van nou, dan willen wij daar geen gouden kalf voor toekennen. Nee, maar er komt en, toch een gouden kalf. Ja, daarom heeft de bestuur van de film daar gezegd van dat is een ridicule standpunt... Er is een gouden kalf, er is reglementair, moet er een gouden kalf worden toegekend voor de beste film. Ja. En wij houden ons aan ons reglement. En wat wij uh, hebben gedaan is dat we de jury tot woensdagavond laat nog de tijd hebben gegeven om alsnog hun prijs toe te, toe te kennen. Dus we hebben het allemaal gerekt en gezeurd en er is eindeloos vergaderd en gebeld ja. en goed gedaan en gevoerd. Ja. Dat is ontzettend leuk hoor. Frans, welke film wordt het? Nee. <lacht> nee. Wat, wij, wat wij gedaan hebben is: een, uh, we hebben een, een, wijze, een commissie van drie wijzen aangesteld. Ja. Vind ik ook uh, wel handig. Drie duizend. Ja, ja, ach en En die gaan nu, die zijn nu bezig op dit moment om die prijs vast te stellen. En ik heb geen, geen idee uh, welke film het gaat worden. Dus het is, uh, dat horen wij ook pas vanmiddag laat. Wij liggen vanavond uitgebreid voor de buis. Ja, ja. Bedankt voor je commentaar. Okay, bedankt. Bedankt. Ja, Frans Rasker en Germaine Groenier was in gesprek met hem in 1983. Van het gedonder op de Utrechtse filmdagen naar nog meer gedonder aan tafel bij wel ingelichte kringen. Wanneer interviewer Fijke Salverda het aan de stok krijgt met filmer Matthijs van Heiningen in april 1983. Ik ken je als zoon van een burgwachter, We zaten op dezelfde geïffermiedelage de school. Ja. Waar jij dusdanig ongeïnteresseerd in was geloof ik. Ja, in het geïffermiedendom ook natuurlijk. Maar uh, in de school ook dat je er niet echt, uh, laat ik zeggen, je best deed om er ook maar mee te kunnen. Hoe kwam je eigenlijk aan je beginkapitalen om de film in te komen? Geen idee. Aan nou, huishandel, aan heroïne? Nee, handel, hoor. Nou, of aan beide... <lacht> Nee nee nee, nee. nee. nee. Niet, niet helemaal nee, nee. nee, nee. lachelijke insinuaties. Nee, dit is geen insinuatie. Ja, ja. ja helemaal. Dit is ook geen nee, grap. Dit gaat even iets te ver. Okay, nee, oké. Ik okay, ben oke, helemaal laat het, dol. Als grap beschouwen en laat... Nee, we, het ik, ik wens het niet als grap nee. te beschouwen. Nee, maar hoe kom Bedoor, je... Ik wil alleen maar de varen... Ik ben gewoon begonnen met werken. Heel normaal, ja. als productieleider. Vervolgens korte filmpjes met subsidie. En vervolgens langere films. Matthijs van Heiningen en Veike Salverda in april 1983. Hoe het tussen de heren geëindigd is, dat weet ik niet. Ik kijk even naar de regie, maar ik weet niet of zij er ook nog eh, informatie over hebben. Nee, nee, nee, nee, we weten hem. Het is ook al erg lang geleden. Goed, dit is Woord op Radio 1. Heeft u vragen, verzoeken, opmerkingen voor Woord... of wilt u iets anders met ons delen, mailt u dan naar Woord@vpiro.nl of stuur een kaartje naar Vpro Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus Postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt Woord ook volgen via Twitter. Dat adres is twitter.com slash woordnl... of ga naar facebook slash woord.nl.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 iPhone van de VPRO en direct abonneren op de podcast. Dat kan natuurlijk ook via vpro.nl slash woord podcast. Het is heel wat informatie. Woord wordt gemaakt in samenwerking met het VPRO radioarchief. En dat is dan weer te vinden op www.vpro.nl slash radioarchief. We zitten midden in een film... En een andere grote Nederlandse filmer aan het woord. In 1990, in februari, ontvangt Ischa Meijer cineast Johan van der Keuken. Hij maakte fotoboeken, documentaire en speelfilms... en bleef dit doen tot zijn dood in 2001. Meijer praat met hem over zijn film Het Masker... en over de documentaire film in het algemeen. Dames en heren, hier is Nederlands meest internationale filmer... Johan van der Keuken. In van der Keuken, um... bent u dat? Ja, u bent het, hè? Meest... Ja, u bent heel bekend. Uh... Ik zag u op de filmdagen in, in Rotterdam, weet dat, hè? Het Rotterdamse filmfestival. En daar, uh... ja, daar loopt u rond als een... Uh... Mag ik een beetje meer geluid? Hoap! poppy, Zo. Ja, ik heb al zo weinig geluid, dus ik er wel ja. even een beetje versterkt worden. Uh, u, u, u bent daar iemand in die wereld, hè? Die internationale filmwereld. Is dat zo ineens gekomen, of is dat langzaam gegroeid? <laughs> ik vind het erg leuk dat het er zo uitziet. Nee, dat dat, ziet dat er zo uit. zou men ik... natuurlijk willen bereiken, hè? Of zo ik vestiging. zag u zo in het hilton lopen, en daar ja, nou, ja. ontbijten. Ja, ja. Ik, vond, ik dacht nou echt een internationale man. Men wordt ja. ik... langzaam aan het heer, hè? Ja, ja. Een, hoe noem je het, niet een factotum, maar een, een, een, een, een cantitne, hoe heet dat? Een totem. Een, nee, ja, zoiets, ja. Iemand, ja. Ja. Voelt u het zelf niet? Uh, <laughs> nou, ik begin langzaam het gevoel te krijgen... op bijna 52-jarige leeftijd dat ik er een beetje bij begin te horen. Maar, en wat, nog lang niet altijd. Hoor. Maar hoe, hoe, hoe komt het, en dan is het nog in het buitenland... eigenlijk meer dan in Nederland, hè? Uh, ja, nou, dus laten we zeggen, wij zijn in Nederland natuurlijk altijd... van mening dat we eigenlijk niet zoveel kunnen. Ja. En als je dan uh, in het buitenland uh, dingen doet, gezien wordt... En ik vind, ja, daar moet je toch geen overdreven voorstellingen van hebben. Maar uh, je kunt wel zeggen dat het werk van mij in de kringen waar, waar het van moet hebben... in enkele landen uh, gezien worden, gekend worden, ja, nou, gevolgd worden. In een land als Frankrijk, in Boboer was er, uh, ik meen één jaar ja. geleden, jaar terug... Was twee jaar geleden, ja. twee jaar geleden was die grote retrospectief ja. van uw werk. Nou ja, het uh, is, ja, is waar. Dus ik doe nog, er, is, er wordt nogal veel van me vertoond... En, uh, in verschillende landen. Ja. En ik denk uh, dat dat voor Nederlanders heel belangrijk is. Dus dat ze dan en voor goed, u zelf ook toch wel. Voor mijzelf is het heerlijk. Ja. Hoe smaakt uh, dat? Roem? dat uh, nou, roem vind ik weer veel, maar uh, laten we zeggen ergens mee te kunnen doen. Ja. En ook op, uh, als ik het zo mag zeggen, op een wat ander niveau af en toe besproken te kunnen worden. Deel te nemen aan. Een wat uitgebreidere discussie. Want er zijn landen waar aanmerkelijk meer gepraat wordt dan in Nederland over dingen. En dat vind ik ook wel aardig. <tok altogether> dat zeg maar, na een film er is gewoon anderhalf uur gepraat wordt. Hè? Door voor- en tegenstanders, dat het dus uitgediept wordt. Je moet het ook niet te veel doen. Maar soms is het ontzettend uh, heilzaam en ja. verhelderend. Dus er zijn dingen daar geniet ik ontzettend van. Op het moment dat je erkend wordt, kom je ook. Ja. Zo, ook uh, uh, dat doet je talent niet slecht, denk ik. Nee, het, uh, ik denk dat iedereen het een beetje nodig heeft. Maar u heeft nou ook inderdaad, in, ik bedoel, uw, uw laatste film... die vanavond op televisie gaat, uh, Masker, uh, dat is gemaakt met Frans geld ook. Dat ja. is een Franse film. Ja, Hadden ze, uh, is dat nou, en ja, ik bedoel ik helemaal niet lullig... maar is dat nou omdat ze niemand anders konden vinden in Frankrijk? Of omdat ze denken, nee, dat is typisch iets voor Van der Kuken? Van der Kuken. Ja. <laughs> nou, ze hebben eigenlijk het uh, plan gehad. Dus die commissie, die de, de Mission du Bicentenaire... De La Révolution Française. Dus en een de... veroorlogsgroeie uitspraak. Ja, ja, ja, ja, ja maar dat, dat, dat, dat leer je oorlogen. dus ook natuurlijk. Um, maar goed, dat is dus de organisatie, de commissie die die feestelijkheden organiseerde. Die heeft het plan gehad een paar buitenlanders en een paar Fransen... Uh, een blik te laten geven ja. op het Frankrijk van 1989... Dus nu, hè, in het perspectief van 200 jaar geleden. En, u... en van die buitenlanders, er is ja? voorgesteld, uh, naast mij... en dat vind ik op zichzelf al reden tot gepaste trots... Frederick Fred, Fred Wiseman, dat ik een ja. geweldige man vind. Ja. Um, dus, weet... naast, dus ik was toch wel ja, een van de twee. En Weisman, die is uiteindelijk Voelt Voelde zich verwant aan Wiseman? Uh, laten we zeggen, qua methode of ja. qua werkwijze, qua stijl niet. Maar je kunt zeggen, qua mentaliteit wel. Ik, ik vind, je hebt in dat... Uh, wat men dan noemt documentaire filmen... maar laten we zeggen dat directere filmen... Uh, heb je gewoon een aantal mensen waarvan ik zou zeggen dat ze echt zijn. Maar Wizen is puur, zou ik kunnen zeggen, puur ja. documentaire. Ja, maar u, hey, wil, wil, andere elementen spelen erbij. Ja, ja. ik werk veel meer uh, zeg maar naar de vorm toe. Dus voor mij, dus vandaar dat ik die term documentaire ook altijd ja. aangevochten heb... omdat ik probeer eigenlijk, als ik het zo maar zeg, te componeren. Ik probeer een compositie te maken zoals een muzikale compositie of een schilderkunstige compositie... Ja. maar die tegelijkertijd, waar tegelijkertijd iets van de werkelijkheid gevangen is. Dus het is als het ware een soort tweetrapsraket. Dus ja. het is niet alleen maar die directe constatering... maar ook nog een aantal constateringen... een aantal eigenlijk eigen bevindingen en avonturen in een grotere vorm onderbrengen. Ah, u, werkt, u bent een typische filmer. Ik bedoel, u werkt op twee fronten. Kan ja. ik zeggen. U werkt met voortdurend met vernieuwing ja. van de vorm... en voortdurend met vernieuwing van de inhoud. Maar dat zijn dan soms bijna twee losstaande elementen. Wat het ook een ja. soort frictie geeft die ja. aangenaam is ja. om ja. naar te kijken. Ja. Nu wordt uw film... Uh, in tegenstelling tot andere films en u, meteen op de televisie hier gekeild... Ja. en we kunnen hem niet in een filmhuis op ja. laat ik zeggen, zo zien als uw films gezien moeten worden. Nee, nee maar dat vind ik in dit Vindt geval niet ook goed. Nee, ik vind het in dit geval eigenlijk goed. Kijk, ik wou nog even zeggen, wij ja? hebben dus uit Frankrijk twee derde uh, van het geld gekregen... en een andere derde hebben we hier gevonden bij de Nos, die dus vanavond uitzendt... die weer een deel... Uh, ook weer een deel heeft gevonden bij het stimuleringsfonds voor Nederlandse culturele omroep. Ja, ja, ja. dus, he? ja. dus het is een derde is het Nederlands. En ik vond dus in, in dit geval vond ik het gewoon prima. Uh, zeg maar, journalistiek ook, zou ik het eigenlijk idioot gevonden hebben als de Nos nou eens een half jaar was gaan wachten. Ja, Want het gaat wel, het, he, het moet dat element hebben van toch een directe terugblik. En ik denk dat daarna die film. Die in distributie komt bij het filmmuseum IAF. toch wel zijn weg vindt. Maar wat dat betreft moet hij ook. vind ik ook wel direct toeslaan. En het is niet eens ter discussie geweest. Wel heb ik dus ervoor geknokt. om die film eerst in Rotterdam te krijgen. omdat hij vandaar natuurlijk ook een andere. groep bereikt. en een ander leven kan gaan leiden. Gaat hij na naar Berlijn? Nou ja, goed enzovoort. U werk, het, het, het is natuurlijk veel makkelijker nu voor u om geld te krijgen, merk ik? Ja, het leven wordt uh, beduidend makkelijker de laatste jaren. Ja. Ook om te veel, gewoon om te filmen. Merkt ja. u nu dat het, uh, dat het ook, uh, laat ik zeggen, meer kwaliteit oplevert. Uh, meer het, het makkelijker over fondsen kunnen, te kunnen beschikken? Uh, nou, kijk, ik heb, nou, ik vind het niet zo flauw hoor. Maar ik, veel meer geld. Heb, ik echt ik heb elkaar. altijd films gemaakt, zeg maar, tot, uh, laten we zeggen, eind jaren zeventig, voor heel weinig geld. En dat wil zeggen dat je. Die dus... Wat? Ja? Hartstikke bedankt. Mm. <laughs> Ga door. Maar ik wil maar zeggen, uh, dat houdt wel in dat je dus uh, voortdurend onbetaald werk verricht natuurlijk. Ja. Dus wat je aan die films extra doet... Maar moesten dan ook concessies doen aan je, de film? Nee, je hoeft geen concessies te doen. Maar het wil wel zeggen dat je bijvoorbeeld soms een film af moet maken en, en, en uh, de volgende dag wordt die uitgebracht. Mm. Dus nu kan ik zeg maar een behoorlijke aanloopperiode nemen... En uh, ik kan zo'n film, laten we zeggen, twee weken. Uh, ik, ik laat hem bijvoorbeeld tien dagen liggen voor ik hem ga mixen. Ja, Een ja, beetje afstand. Dan haal ik er mensen bij. Ook de, de, de... Omdat we dus nu meer co-producties zeg maar, kunnen maken, dat is dus eigenlijk op me afgerold. Uh, en, en dat is eigenlijk ook onze redding geweest, kan ik wel zeggen. Om dit te kunnen blijven doen. Hoe vond u Rotterdam eigenlijk? Hoe vond u het filmfestival in Rotterdam? Uh, ja, toch wel fantastisch. Ja. Wat vond u er fantastisch aan? Uh, nou, ten eerste de. De ontmoeting met mensen. Het zien van dingen die je absoluut niet te zien krijgt. Um, de aanwezigheid van een jong publiek. De, ja, toch ook het doorzakken. Doorzakken. Uh, ja, met een hele club mensen die je uh, dus ook niet zo vaak ziet. Ja, dat geheel is toch heel... heel het is niet helemaal duidelijk wat voor festival het is. Of het nou echt voor publiek is. Alleen, je krijgt ook soms het gevoel dat het een beurs is. Een, een, een intieme ja, vakbeurs. Ja, alhoewel... Die, die beurs is altijd sterker bijvoorbeeld in Berlijn dan in Rotterdam. Toch? Ja, het schijnt, als, het schijnt heel vaak zo te zijn... Uh, dat mensen in Rotterdam afspreken en dan in Berlijn zaken, zaken doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe... Ik, dan moet je ook er weer een bescheiden voorstelling van hebben. Als ik zo'n film naar uh, enkele buitenlanden kan verkopen, dan vind ik het al prachtig. Dan ben ik wel erg gauw tevreden. Nee, ja, nee, maar je moet gewoon zien: het is toch een soort werk wat niet, uh, wat niet als broodjes weggaat. Er moet toch altijd hoe, moet er, moet er aandacht het nou, voor zijn. Hoe komt het nou dat dit soort films die u maakt en die, die buitengewoon uh, hoge vermaaksgraad hebben. Dus je blijft er naar kijken als je ze ja. ziet, dat die dan minder scoren. Dan, uh, dan pulp? Hoe komt dat toch? Ja, dat is een oude vraag natuurlijk. Ja, maar het, is, het, maar ja, het, het heeft uh, toch wel te maken dat... Uh, het is wel zo gezegd dat uh, iets, een, een, een ding wat, wat, wat aanslaat... dat mag maar, laten we zeggen, 10% nieuw bevatten... en moet 90% oud bevatten. Dat is en gewoon die, zo. Ja, zoiets. En ik denk dat er wel iets in zit. Dus als je die, die, die verhouding uh, wat verandert... Uh, dan wil ik ook niet zeggen dat ik voortdurend uh, een hoog percentage nieuw heb. Maar ik denk ook dat er een zekere weerstand zit in wat ik doe. Dat dus, waardoor maar het ook op, langer eigenlijk. blijft. Ja. He, dus ik, ik probeer ze wel zo te maken. En dat heeft bijvoorbeeld met die werkperiode te maken die ik probeer te verlangen, te verlengen. U bouwt hindernissen in. Uh, ja, en die hindernissen maken eigenlijk, uh, paradoxaal genoeg, dat iets ook langer blijft. Het, heeft, het biedt ook meer weerstand tegen de tijd, denk dat ik. Dat. Want ik kan wel. Als ik nog even mag uh, ja, graag. zeggen, en dat ook wel met enige trots, dat het meeste van wat ik gedaan heb zo over 25 jaar, is sommige dingen wel natuurlijk, maar het meeste is niet erg gedateerd. Dat draait nog altijd in pakketten. Plezierig. Uh, komt op veel plaatsen. Ja. Waar gaat die over, ja. Masker? Het Masker gaat over een uh, thuisloze jongen. Dus uh, wat ze in Frankrijk uh, aanduiden met de uh, prachtige term Nouveau Poveren. Uh, dus net zoals de Nouvelle Cuisine he, hebben ze ook de Nouveau Poveren. <laughs> en uh, dat is dus inderdaad een jongen die op het oog te uitziet. Maar ik kan die mensen nu ook herkennen. Als je mensen ziet met plastic zakjes en weekendtasjes. Die er verder vrij normaal uitziet. Dan heb je het er heel vaak uh, in te pakken. En dat zijn mensen die zich uh, ja, in heel West-Europa natuurlijk vermeerderen. Mm. En, en, ik, uh, en in, met name in Frankrijk dus. En die jongen uh, ja, zijn verhaal... Wat ook een mengsel is van reële en, wat mij betreft, ook enigszins surreële elementen. Wordt verteld uh, in, het, uh, in het weefsel van die feestelijkheden, van die, van die publieke beelden die daar gewoon. Van die, worden. die bishop, ja. Het gaat ja. Het, het is eigenlijk de macht van beelden, waar ook de jongen in zekere zin Deel aan worp is. Ja. En deel van uitmaakt. Wat vonden de Fransen toen ze hem zagen, de Franse opdrachtgever? We hebben een première gehad op um, 11 januari in Parijs. En dat werd eigenlijk uh, heel goed ontvangen. Uh, mensen zeiden: Nou, het is wel een knal. Uh, maar er zaten veel vrienden in de zaal. Ai. Dus dat moet ik ook zeggen. En hier in Rotterdam waren toch een paar mensen erg kwaad. Oh, dat of is goed. goed. Dus ik dacht: Het gaat ongelooflijk. Dat loopt allemaal geweldig. Er waren toch een paar Waar mensen. waren ze precies kwaad om? Uh, dat. Uh, nou, ik zou het maar zeggen, iemand zei van... het station gaat s'nachts, waar die jongen dan af en toe slaapt... gaat s'nachts helemaal niet dicht. Dat, dat is niet waar. Oh, ja, dat soort dingen. Oh, ja, ja, ja. Weet je wel? En uh, nu hebt u net uh, die, uh, die, die trommelaars met, die, met dat blauw-wit-rood uitgekozen. Ja, ja, ja, ja. Waarom nou niet iets, Ze iets moois? Ze op hun eer. Ja, het Hinderlis. is toch wel... Ja, je komt natuurlijk op, als buitenlander op het terrein, op het territorium... Uh, van maar mensen je uit een ander land. Hoort. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat die. Dus de Franse die, die commissie, zal ik maar zeggen. En de Franse producent, die hebben me dus echt alle vrijheid gelaten. Ja, dus de enige restrictie was: het moet wel erover gaan. Je mag niet dit gebruiken om gewoon je eigen film te, nee. en, uh, te maken. en helemaal nooit meer over die Franse revolutie te spreken. Vanavond... Maar mijn idee was: nou, dat is juist, juist geweldig om zo'n moment uh, als achtergrond te hebben. Vanavond om negen uur op Nederland 3. Ja, iedereen kijkt. Zeer bedankt. APPLAUS. Isra Meijer en Johan van der Keuken in februari 1990. Op 22 december 1989 gaat Max Pam in het programma Meningen... in gesprek met Theo van Gogh. Deze vertelt over zijn voornemen naar Amerika te vertrekken... om daar zijn geluk te beproeven. Daarnaast legt hij in dit fragment aan Pam uit... dat je overal grappen over moet kunnen maken. Voltaire vluchtte naar Engeland, Gauguin naar Tahiti... Tucholsky naar Zweden, Victor Hugo naar Guernsey... WF Hermans naar Parijs, Gerrit Komrij naar Portugal... Jezus Christus vluchtte naar de hemel. En wat doet de Nederlandse filmer Theo van Gogh? Hij gaat naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Misschien zoals Jan de Bond, Ate de Jong, Rutge Hauer, Paul Verhoeven... om nooit meer terug te komen. Van Gogh gaat naar Hollywood, Droomfabriek... het Valhalla voor iedere Nederlandse filmer. Men kan niet zeggen dat Theo van Gogh geen sporen heeft nagelaten in Nederland. Hij wordt genoemd het ongeleid projectiel. Ook wel Pietje Bel van de Nederlandse film. Of ook wel de vastbinder van de Lage Landen. Wie is niet door hem in woord en geschrift beledigd? Wie wil er nog met hem samenwerken? Adverteerders liepen. Weg, slepende processen werden gevoerd. Vrijspraken en veroordelingen kwamen. Als Kafka niet had bestaan, had Theo van Gogh hem wel uitgevonden. Hij zit hier naast me. Uh, Theo, ik zal je niet, ik zal je met gewoon tutoyeren, want daar ken ik je te goed voor. Uh, je gaat naar Amerika, dat is natuurlijk wel heel prettig met zo'n naam uh, Van Gogh natuurlijk. Dat, dat heb je wel mee. Dat is natuurlijk iets anders als je Jan Jansen heet. Nou, ja, je moet toch een, een goede film maken en uh, of je nou Van Gogh heet of wat anders. Dat is het enige waar het echt om gaat. Maar ze hebben wel eens tegen me gezegd. Uh... Als je op, je op je dertigste je memoirs had geschreven... had je nog een heel circuit van uh, talkshows in Amerika kunnen doen. Want daar geiden ze wel op, uh, op dat soort namen. Maar voor de rest... Maar bedoelt... Ik ben hoer genoeg om er dankbaar gebruik van te maken als het zo uitkomt. Maar het is niet zo dat ik binnenkom van... hier is de tweede van goog. Zo werkt dat natuurlijk hmm, niet. Het is niet zo dat ze meteen naar je oor gaan vragen. En... Dat doen ze wel, ja. Dat doet ook, uh, ik heb het mee mogen maken in, in New York... dat. Uh, de Nederlandse cultureel attaché die had een diplomaat bij zich, een Amerikaan, die vroeg: laat je oren zien. Dat soort dingen wel. Hè? Oh ja, erfelijkheid. Die erfelijkheid, ja. Dus laat ik, trouw laat ik mijn oren zien. Hm. Uh, hoe, hoe, uh, hoe, hoe zit het precies eigenlijk met die familie? Van? Hoe, hoe ben je? Hoe stam, hoe, waar stam je nou vanaf Mijn je opa familie van de grote schilder. Mijn opa was uh, de neef van de schilder. Dus ik ben de achter achterneef. Mm -hmm. En, uh, want er wordt wel eens gezegd dat er in jouw familie flink wat geld zit. En dat je eigenlijk uh, je familie wel eens je films had kunnen laten financieren. Maar dat je dat nooit gewild hebt. Is dat zo? Nou, dat is... ja, wat zijn maar van die. Uh... Nee, ze hebben dat wel eens, natuurlijk hebben ze het wel eens aangeboden, maar ik heb tot nu toe, de meeste van mijn films zijn gewoon via het productiefonds of via andere particuliere weg zijn die gefinancierd. En uh, ik heb nooit zo'n behoefte gehad om uh, bij mijn vader de hand op te gaan houden wat dat betreft. Maar waarom niet? Een familie is er toch voor om een beetje uitgebaat te worden? Uh, door. Nou, de, om, om door je tot je zeventiende groot te brengen, maar daarna moet je toch zelf wel uitzoeken. Waarom? Je krijgt de moederborst, je krijgt de universiteit betaald. Waarom niet gewoon? Wat, wat is, is dat een kwestie van trots dat je dat niet wil? Nou, het wordt wel erg, erg pijnlijk, maar uh, trots is een ziek woord. Nee, gewoon... Uh, ik vond het niet nodig. Maar uh, het, het is moeilijk om een film te, te, te produceren en om er geld voor te krijgen... Is het bij jou zo liever geen film dan als ik het met het geld van mijn familie zou moeten nee, doen? Nee, dat is niet waar. Als ik echt geen kans meer zou zien, dan zou ik, zou ik, zou ik wel degelijk naar mijn familie toe gaan. Want daarvoor wil ik er graag een film maken. Maar het is toen nu toe toch ook gelukt. Ja. Um, wat, uh, uh, uh, wat ga je precies in Amerika doen? Een soort tour maken? Er is een, uh, een pretpakket samengesteld van Nederlandse films. En, uh, ik heb een, een boek van Jan Wolkers van Film Terug naar Oeds Geest. Die gaat daar twee jaar draaien. Samen met films van Joris Evans en Johan van der Keuken. Dat is al mijn favorieten. Daar mag ik mee, mee <laughs> zal ik maar zeggen. En uh, die gaat twee jaar daar ja, draaien via allerlei arthouses en universiteiten. Het stelt niet zo heel veel voor, denk ik. Maar het is toch een aardige entree. Je kan zeggen, mijn film draait. Mm -hmm. en, uh, maar die, kom je ook in Hollywood dan? Of ze zijn het alleen echt maar kunst? Uh, nee, het is alleen het kunstcircuit. Maar ik ga zelf ook wel naar Hollywood toe, jongens, daar ja. rond te gaan kijken. En hoe moet ik me dat kunstcircuit in Amerika voorstellen? Is Wat dat groter dan hier? Is substantieel? Ja. Dan praat je toch over een paar honderdduizend mensen tenminste... wat uiteindelijk komt kijken in die twee jaar. En heb je wel eens ervaring gehad met wat, hoe Amerikanen uh, de Nederlandse film zien? De, de naam uh, Johan van der Keuken. Ja, dat is of... een grote ja. naam daar. Ja? Maar ik heb zelf meegemaakt dat uh, uh, een dagje naar het strand rijden op een uh, filmfestival in Monterey... en uh, de Clint Eastwood die was daar... Uh, uh, die woonde in de buurt daar als burgemeester van Carmel... die was ere voorzitter van dat, uh, van dat festival. Er wordt een dagje naar het strand gedraaid en er liepen allemaal mensen weg... want die film was veel te somber en dat zijn ze niet gewend. Een, een film van anderhalf uur over een man die alleen maar dronken wordt... en uiteindelijk zijn kleine dochter kwijt is. Uh, na afloop uh, moest ik op het toneel komen en we hebben een vraag gesteld. Uh, wat, is, uh, wat is je volgende... Volgende uh, script, wat, wat het volgende wat je gaat doen. Die dag was Liberace overleden, de bekende pianuur. Ja. Dus ik dacht, ik maak een klein grapje. <coughs> ik zei, ik ga een. een uh een film maken, een komedie maken over AIDS met Liberace in de hoofdrol. Nou, dat is het soort van grappen wat je daar beter niet kan permitteren, Want er viel een doodse stilte in die zaal. Behalve dat uh, Clint Eastwood een afloop tegen me zei van... hang on to your ears, kid. Dat was wel een aardige grap natuurlijk. Vond ik leuk. Maar in het algemeen is het, is het iets anders dan het hier is. Mm, maar kan je hier meer harde grappen maken dan in Amerika? Zeg je dat nu? Ja, dat is een beetje waar, hè? Dat weet ik niet. Ik, je hebt ook Lenny Bruce gehad... en je hebt Richard mm. Pryor en Eddie en Murphy. Maar dat zijn ook gevestigde sterren. Als je er zoiets zomaar als gast in, in zo'n land zegt... Dan, dan valt het toch wel een stilte. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, een beetje terecht misschien. Een beetje te stilte of niet? Waarom? Ja. Laat ik nog je even. Je mag over alles ja. grappen maken toch? Ja. Nou ja, dat nee, weet ik niet zeker. Goed. Vind jij wel? Vind ik wel je geen onderwerp verzinnen waar je geen grappen over de dood van je vader. geen grap kunnen maken over de dood van je vader. Nou, ik, ik, ik hoop dat hij nog heel lang leeft. En ik hoop uh, uh, dat als hij dood is, dat ik dan wel instabiel om een grap erover te maken. Want ik denk dat hij dat zelf erg zou waarderen. Ja, en dan zou je bijna zeggen: hier bij woord op een VPRO, Radio 1. Laten we een grap maken over. Uh... Theo van Goog zijn dood. Maar dat doen we niet, tenzij hij het erg zou waarderen. U hoorde hem in 1989 en Max Pam was in gesprek met hem. In september 1979 zendt de VPRO een hele nacht het programma Werken in de Nacht uit. En het gaat, dat is natuurlijk evident, over werken in de nacht. Reporters zijn verspreid over het hele land om verslag te doen van diverse vormen van nachtwerk. En in dit fragment, afkomstig uit het laatste uur van het programma, hoort u Kobe Pelen, die aanwezig is op de Filmset van Spetters. Ze haalt een hele nacht door met onder meer acteur Maarten Spanjer en regisseur Paul Verhoeven. Het geschiedenisprogramma Andere tijden noemde Spetters een van de meest cynische en rauwe films van de vaderlandse filmgeschiedenis. Lustraars, dit is de VPRO via Hulverscheming. Wij blijven in de lucht tot zeven uur des ochtends met vertier en ook muziek. En op zijn tijd een gepast menselijk geluid. Over naar uw gastheer Rick Zal. Het menselijk geluid van de papierbreuk. Tot zeven uur. Het is zeven minuten over zes. U kunt getuige zijn van de laatste stuiptrekkingen van het werk in de nacht. En ze zijn in Rotterdam nog steeds bezig filmopname te maken ten behoeve van de nieuwe hit van Paal Verhoeven, spetters. Ja? Vaak is de shot nu al overgedaan. Zeven keer denk ik. Zeven keer. Ja, het is een moeilijk shot hè, met de auto's die aankomen rijden en mensen die oversteken. En uh, daar, wat gaat er nog steeds mis eigenlijk? Ja, mensen die moeilijk reageren. Auto's die moeilijk afremmen zijn altijd bang dat ze mensen overrijden. Natuurlijk mm -hmm. terecht. En mensen die dan weten dat ze moeten stoppen voor een auto, die uh, reageren al eerder voordat de auto stopt. Hè. Dus het is heel moeilijk om steeds overrijden te worden, hoewel dat niet gebeurt. Hè? Mm -hmm. maar jij schreef voldoende aanwijzingen, hoe Probeer ik te doen. Het blijft wel fietsen. Ja, moet toch ook? Wie is dat? Het is maar Spanje, het is een van mijn hoofdacteurs. Ja. Waarom? Ik voelt het meer om een ster te zijn. Ik voel me helemaal geen ster. Hij is een ster. Hij is een ster. Nee hoor. Nee, ik ben ook maar een gewone jongen. Ja, je, roept hier wat, je loopt hier wat doelloos, want heb je niks te doen? Nou, ik ga dus om de zoveel tijd ga ik in een autootje gepropt zitten met vier andere mensen achterin en twee voorin. En dan moeten we steeds rondjes om het circuit uh, maken. Mm -hmm. Er komt niet veel acteren aan te pas bij hoe dit fijn, shot. Heb je, hoe vaak hebben jullie nou vanavond het circuit afgereden? Uh, nou dat ongeveer een stuk of twaalf keer. Uh, je een beetje wel, ja. Een beetje draaierig worden. Maar ja, dat hoort erbij. Is het nu eindelijk gelukt? Ik geloof het wel, ja. Dit is nu gelukt. Heb ja. jij enig idee over het resultaat? Heb jij enig idee over hoe het film komt? Ja, ik denk dat het een uh, hele commerciële film wordt. Mm -hmm. Dat er zitten, uh, ja, er zitten een aantal uh, behoorlijke effecten in. Ik denk dat er ook veel jonge mensen op afkomen. Ik heb uh, begrepen van mensen dat, dat uh, motocross is een hele populaire sport is, na voetballen de meest populaire sport, en uh, ja, het is ook duidelijk gericht op jonge mensen. Ja, maar dat bedoelde ik niet, ik bedoelde ook dat, uh, of je enig idee had uh, over uh, van het resultaat wanneer je daar, uh, wanneer je aan het werk bent. Wanneer je in die auto zit, heb jij dan enig idee of het er nu wel of niet goed op zal staan? Nee, met dit soort scènes helemaal niet. Maar wel met speelscènes. Dan voel je ongeveer... Ja, ik heb er een goed gevoel voor wanneer iets er goed op staat. Dat voel je zelf dan wel. Maar met dit soort scènes heb je geen enkel idee. Ik heb helemaal eigenlijk. geen controle over wat er gebeurt. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat je in de als je in de auto zit, dat, je dan, uh, dat er dan heel weinig van buitenaf gezien wordt dat het gaat om die twee jongens die dan voor die auto komen. Mm -hmm. En uh, ik ga dus daar niet uh, in die auto zitten schreeuwen, zoals bij die andere shots, terwijl de camera in de auto staat. Dus dan hou ik me gewoon heel kalm. Mm -hmm. Hoe lang moeten jullie nu nog? Nou, we moeten nu nog uh, zes weken. We lopen iets achter op het schema. En vannacht? Vannacht het gaat ongeveer tot een uur of zes door denk ik tot het licht wordt. Want ze moeten dus nu nog even in elkaar geslagen worden. Dus door... één van hun. Mm -hmm. Door wie? Uh, nou, dat doen we met z'n 1, 2, 3. En met nog de hulp van een meisje erbij. Met mijn ene meisje. Ja. Bobby Pele aanwezig bij de nachtopname van Spetters was dat. We spoelen door naar 1990. Op het Internationale Filmfestival van Gent is Ad Franse aanwezig voor het programma Nut van het Algemeen. Hij spreekt achtereenvolgens het Vlaamse filmbeest Robbe de Hert, die hij maar nauwelijks verstaat, en Fons Rademakers. De Nederlandse regisseur en producent Rademakers is op dat moment woonachtig in Rome en beziet daar vanaf een afstandje het Nederlandse filmklimaat. Hij laat zich zeer sceptisch uit tegen de verslaggever over de stand van de Nederlandse en de Europese film. Vandaag met het nut van het algemeen naar Vlaanderen en wel in Gent waar ik het afgelopen weekend het internationaal filmgebeuren bezocht. Het had zo mooi kunnen zijn, Hugo Claus en Fons Rademakers die elkaar al jaren via gezamenlijke filmprojecten kennen, samen in één interview. De schrijver cineast en de regisseur waren namelijk beide aanwezig op het internationaal filmgebeuren in Gent. Een prestigieus filmfestival waarmee België zijn Europese kwaliteiten wil tonen. Maar en enfin, dan had Rademakers het weer te druk als jurylid. Dan weer kon Klaus niet. Uiteindelijk had ik ze toch samen... maar toen waren er weer geen technische faciliteiten beschikbaar bij de BAT. Dan maar vond Rademakers de verfilmer van boeken als... De Donkere Kamer van Damocles, Max Havelaar en De Aanslag alleen geïnterviewd. Verder liep ik tegen het Vlaamse filmbeest Robbe de Hert aan bekend van films als De Witte van Zichem en Blueberry Hill. In Gent komt hij voor de dag met een documentair retrospectief... van 25 jaar Vlaamse film. Voor een Nederlander geen makkelijke jongen om te interviewen, die de hert. Want toen ik hem vroeg wat voor hem de betekenis was... van dit Gentse filmfestival... kon ik hem met alle respect af en toe nauwelijks verstaan. Ik zal het nog streng vertellen. Vorig jaar was de, de Palmarès van de Plateauprijzen. We zeggen dat we niet eens beseften dat, dat wij eigenlijk ook moesten meedoen met de uitdeling van die prijzen. Dus omdat we bezig waren met documentaire, deze Janssens en Janssens, Janssen, waar we toen interviews aan het opnemen. En dan gezien het probleem was waar de camera's moesten staan. Dat moesten tussen dus de massa gebeuren. Problemen van de verkeerde lenzen. Moesten we nog een smoking gaan aandoen. Ook dus we moesten gaan en Zolderkamp in zolder komen, studios met een studioscoop... met we gaan in alle a's en zo. Wil dus je een, een ik... beetje minder dialect praten voor een Nederlandse luisteraars? Ik ben dus absoluut Nederlands aan het spreken. Nee. <laughs> <laughs> Dat is mijn beste, dit is mijn beste Nederlands. Nee, en, zo, en zo zitten wij, wij persoonlijk op het Of een foto op, Nou, ik vind het wel mooi dat ABN van Robert de Heert. In ieder geval een stuk verstaanbaarder was hij... en een zeer eenduidig antwoord gaf hij... toen ik hem vroeg om ons een vergelijking te maken... tussen het Nederlandse en Vlaamse filmklimaat. Wij vinden persoonlijk persoon dat de Vlaamse film meer waard is... dan, dan de Nederlandse film. Maar ja, ja, zwart... Vertel dat eens even, waarom dat zo is. Zo... Nee, dat is zo. Dat is gewoon... Dat is... Ik zou de vergelijking kunnen maken... tussen onze films en de frieten in België en Nederland. Wat... Uh... De fritten in Nederland kunnen het niet goed zijn, want als je die scènes in Spetters op een gegeven moment met Hugo Metzers en dat hij dus een, een pot warm vet, zogezegd warm vet over zijn kloten krijgt, over zijn spel krijgt, uh -huh. dan blijft hij die man en Als je Belgisch vet, vet, vet, vet van fritten over je lijf krijgt, dan speel je de eerste drie maanden niet meer mee, hoor. Ja. <laughs> en zo zijn ook die films in Nederland. Ja. Het uh, heeft ook te maken met hetzelfde met masturberen bijvoorbeeld. Hè. Dus weet, weet, wij zien altijd, het verschil tussen België en Nederland, uh, Greet in België en Nederland, dat is, uh, het pak de meren, dat is des doods. Zie je een meisje, dus uh, René Zuidendijk masturbeert zich tegen de, tegen de vensterbank. Vader komt binnen, zij krijgt slaag en wordt dus een junkie in een uur. Een Belgische dame, een Belgische Greet, een Belgische juffrouw, die ontvangt dat pak slaag en masturbeert zich gewoon zonder naast verder. Dat is het immense verschil in filosofie en alles. Nou vind je bijvoorbeeld de Nederlandse film misschien iets zielozer. Iets meer proberend naar een Europees of Amerikaans niveau te reiken. En dat de Belgische film wat echter, wat volksger is Nee, ik denk dat je twee universiteiten hebt. Ten eerste heb je het kolen Nederlandse, het Calvinisme. Of het reageren daartegen. Het had ons echt voor een stuk ontgaat. We zijn dus. Mevrouw, ik ben heel gek van Frans Wijs. Hij Franske in het Vlaams. Ben ik ben een heel regisseur, gegeven. van Charlotte onder ja, meer. Charlotte vindt een prachtige film. Uh -huh. uh, ook trouwens, eigenlijk geen Nederlandse film. Ik vind ook een heel, heel goede regisseur, vind ik die man van het Teken van het beest. Peter Verhoef vind ik ja. een heel goede regisseur. Maar bijvoorbeeld aan Avink van Frans is dat weer zo calvinistisch dat wij absoluut niet begrijpen wat en die je heb film we Daar geen gevoel heeft. mee. Nee, dat zegt dat is dat gewoon niet over ons. En uh, naast de andere kant vinden we dus onze films beter. Toch slaat die minder goed aan in Nederland. Hoe zou dat komen, denk je? Uh, uh, jullie Nederlanders, jullie weten te weinig van Vlaanderen. Maar echt, serieus, ik, weet, uh, ik ken de vroeg nog wel, de Lossen van de 5 Dat is een beste om iets in De wandelende Mellie. tok. Uh -huh. Maar ja, de VPR dat is dan... Ik denk, ik, ik, ken, ik ken de 5 periode niet goed genoeg meer, maar, En zeker de radio niet. Maar waarschijnlijk is dat iets heel marginaal in Nederland. Want, uh... Maar nu jullie kans hebben, wat zouden wij eens moeten doen... om ons een beetje beter te verdiepen in Vlaanderen dan? Of in de Vlaamse cultuur of Vlaamse film? Kijk, dan moet ik de vraag omdraaien. FTVP ook. luistert luisterdichtheid. Ja ja ja, van, ja, ja, ja. Ja, maar, te, maar, je, maar je, je snapt toch al, als wij nu al 10 minuten zitten te ziveren... ...dat de mensen al lang op een station zitten. Hè? Die willen me zeker worden. Hè? Nee, nee, nee, die vinden je best <grijpteel> amusant. ook Vlaamse grapjes. Hè? Vlaamse ja. grapjes. Nee, dan gaan we, we gaan niet flauw doen. We gaan geen, geen Belgen moppen nee, maken. Nee, nee, ik doe niet echt flauw. Ik mm -hmm. meen dat echt. Uh. Mm -hmm. Maar Nederland heeft een ander probleem. Nederland is geen filmland. Van traditie niet. Je weet bijvoorbeeld, dat is zo jammer leren als een documentaire, Janssen en Janssen. Als België dat met 10 miljoen inwoners na de oorlog had bijna 1800 bioscopen... en Nederland met 14 miljoen inwoners, maar 390. Goh, dat zegt wel iets over onze mentaliteit inderdaad. Of... En dat is absoluut zo. Nederland is geen, geen, geen filmland bedoeld. Dat houdt niet van cinema. Calvinisten... Calvinistische is trouwens in de Droomproducerende, die Jan Blokker, die in een ligt uitlegt, in de film. Trouwens, een film die trouwens heel goed kritiek heeft gekregen in Nederland, dat hij absoluut op televisie moet komen. Enfin, nu, en komt hij op Nederland, drie volgend jaar, zes jaar na drie. Nee, wat wil je zeggen? En dan dus de, de Jan zegt dus dat. Jan zegt, euh, zoals met... Enfin, je weet dat jij verdrijft zoals altijd een mm. beetje. Hè, zoals dat er geen socialisten en geen communisten in Nederland zijn. maar alleen dominees, die socialisten en, en... En dat is inderdaad een groot probleem in Nederland. En, en met de cinema is dat ook een probleem in Nederland. Want er zit wel een pak talent of zo. Maar dat wordt eigenlijk versmoord door het feit dat ze niet weten waar ze eigenlijk films moeten over maken. Of ze moeten gewoon... Wel, het is gewoon van de Echt goede films in Nederland is Turks fruit. Enfin, Ik bedoel van... Ik een film mee... Niet mee... Deed is een Tot zover dan het Robbe de Hert. In een desolaat viersterrenhotel aan de Gentse Snelweg... waar alle gasten van het filmgebeuren zijn geleverd... sprak ik afgelopen zondagochtend met Fons Rademakers. In Nederland zie je onze enige speelfilm Oscar Winnaar niet meer zoveel. Dat komt omdat hij sinds vijf jaar in Rome woont... In Gens nam ik de kans waar om deze oude rot in het vak eens te peilen over de Europese cinema. Want met het groot Europa van 1992 voor de deur... verwachten zakenlieden, producenten en regeringen ook veel van de zogenaamde Europese film. Geen gefreubel meer met lage budgets, maar grote co-producties moeten er komen. Dat is de gedachte. Maar is dat werkelijk wel zo goed voor de filmcultuur van kleine landen als Nederland, België en Denemarken? En welke taal gaat daarin gesproken worden? Von Schrademakers is terecht nogal sceptisch over de Europese film. Het is zondagochtend 11 uur en op de achtergrond hoort u de dreinerige muzak van het Sterling Hotel. Uh. Hoeveelste hotel is dit voor u? Wat heb je? Het hoeveelste hotel is dit voor u? In mijn leven bedoel ja. Ja, dat ik. Sorry, ik weet het niet nee. We wel Wat vindt u hier van deze sfeer? Vreemd, een beetje een vreemd soort hotel eigenlijk. Uh -huh. Zo'n grote binnenplaats van die kamers, dan heb je vannacht tot kwart voor vier was er een... bruiloft of zo, hè? Ja, ja, bruiloft en het lawaai door, dat is natuurlijk niet erg comfortabel. Hè? Uh, nee. Maar goed, het, het is echt een hotel voor, voor grote recepties, zo geloof ik, hè? Uh -huh. Zo annext in the Expo. Ja. Was u gisteren bij het Hitchcock-diner, of niet? Ja, ja, ja. Hoe was dat? Daar ben ik nog nooit geweest. Ja. Vertel eens iets. Dat was een beetje vreemd, want het was heel aardig bedoeld, We zitten in een restaurant waar... Twee hele grote levende uilen zaten. Waar twee hele grote. Uh, hoe heet ja? Vleermuizen hingen. En waar vroeger twee vrij grote haaien in het aquarium zaten. En die zijn doodgegaan. doordat ze terwijl zuurstof hebben bereikt. Maar gisteren kwamen er twee mensen door de zaal wandelen. met twee enorme, echt kolossale pythonslangen. Dat het niet eet dus opwekkend was. Dat een aantal mensen het heel hinderlijk vonden. <laughs> een aantal andere mensen vonden dat dan leuk. <laughs> ongelooflijk, ja. ja. Heel leuk. Aardig bedoeld, aardig bedoeld. Het was meer een hooravond dan een Hitchcockavond. Bij nee, Ik heb je nog nooit een Hitchcock film gezien. Ik ook niet, En een hele aardige ja. acteur die Merci. Ah. Zet hem ergens neer, ja. Koffie. Ja, een hele aardige acteur. Die uh, Hitchcock verhaaltjes voorlas. Uh -huh. Maar de helft van het publiek waren buiten, dus ik kon weer wat voortaan. verstaan. <laughs> dat was totaal zinnelijk. Dus, nee, dus die, is... re, iedereen praatte er hard doorheen. Uh -huh. Die bleef onvervroren. Ik uh heb -huh. <laughs> de. Ze oh. voor te lezen. Nee, heel schappen. Nee, ik zat me zo af te vragen. Uh, ik begin een beetje informeel, omdat ik het idee heb dat u eigenlijk al uh, zo'n beetje dood geïnterviewd bent, hè? ook hier weer, ja, of niet? Ja, ja. Uh -huh. oh, nou, ja. En wat, wat me dan interesseert is eigenlijk, wat willen de mensen nou het liefst van u weten altijd? Ik weet het niet, ik weet het niet. Uh, god, ja, waarom ik de film gemaakt heb en hoe ik het gevonden heb om te maken... en waarom ik directeur uh -huh. heb getiteld. Uh, uh -huh. uh. Ja, ja, god, dus. Maar u bent wel een beetje, uh, zeg maar... Uh, avant -garde, want u heeft nu, ik bedoel, iedereen roept in Europa: we moeten co maken. Ja. Maar met de Rose Garden heeft u het dan weer eens gedaan. Ja, nou, ja, ja, ja. Ik heb uh, vele co waar ja. ik Het enige is dat, als u nou over co van voor Europa praat, dan ben ik, dan ben ik, dan ben ik ongelooflijk zonder. Nou, ja, daar wou ik het dus eigenlijk over hebben, ja. hoor. Lijkt me nou een onderwerp. De toekomst, de toekomst van de Europese cinema is, is, niet, is niet slecht, vind ik meestal volslagen uitzichtsloos. Ik zal u zeggen waarom. Ja. De grote landen. Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje. Interesseren ze op de allereerste plaats... dat zijn hele uh, zorgvuldige onderzoekingen voor de Amerikaanse film. Ze interesseren zich een beetje voor de nationale film... en interesseren zich verder voor niets. Dus als je nou zegt, hè, toen ik het wat Rivier maakte voor mijn ja. eerste film... die is werkelijk waar aan de hele wereld verkocht... Hè? Die draaiden 32 weken in Londen. Mm -hmm. Maar echt in heel Europa en in de hele wereld. Ja, ja, toch ja, zou zeggen, het is een typisch Nederlands film. Maar daar kunnen we dadelijk over terug. Ja, maar ja, ja. oh, ja. ja, daarom juist. Daarom juist natuurlijk. Als je een internationale film maakt, interessante toch geen mens. Dat dat de Amerikanen doet. Goed, dat is dus de, de. Als u dan denkt, ik woon ook nog een keer Rome. Niet op dit moment, maar daar wonen ja. wij. In Italië, dat waren de beste cinemagangers van de hele wereld, hè, die Italianen. Die gingen gemiddeld, houden vandaag in het baby's in, we repen 22 maat per jaar naar de cinema. Hè. Het af moet moeten denken, dat zijn cijfers, iedere week staat een groot artikel in de krant, want er is geen crisis, maar het is afgelopen namelijk. In 1979 gingen 360 miljoen Italianen naar de Italiaanse film. In 1979 nog. In het afgelopen jaar 13 miljoen. Van 360 miljoen in een jaar naar nee. 13 miljoen. Dus dat is... En hoe da is dat te verklaren dan? Daar? Televisie of... Uh... Televisie vooral. Hè? Ik bedoel, allerlei dingen is het te verklaren. Het ene is te verklaren mensen hebben duurdere auto's. Mensen gaan langer op vakantie. Mensen uh, geven meer uit aan eten. Ja. Uh, enzovoort, enzovoort. En hebben televisie. Hè? Ja. En, maar ik bedoel, de belangrijke discussies in Italië waren vooral de volgende. Je hebt die televisie. Denk eens in de stad Rome heeft 35 televisiestations. Behalve de Rai, de Nationale, maar goed... Daar kun je, als je, als je tijd zou hebben, per dag 200 films zien. Hè? Maar het, wat is het walgelijk in Italië? Maar in, in vele landen maar, uh, gaat het mm. komen door oh. Het onderbreken van de film door reclameboodschappen. Ja, ja. Maar dan moet je eens goed denken, er is een discussie in het Italiaanse parlement... waar een van de senatoren is, Giorgio Strehler, de regisseur van het Piccolo Teatro in Milaan... wat de grootste regisseur van de van eeuw is, zo niet van altijd, voor theater. Die zei tegen de, tegen de, de senatoren... er was een grote discussie over het onderbreken met films en televisie. Als een concert van Mozart gespeeld wordt... zou je het normaal vinden dat dat ineens ophoudt... en dat iemand komt vertellen dat het Persil het beste wasmiddel is? Ah, lachen. Maar waarom zit je door stom te lachen? Dat is je filmt toch precies hetzelfde. De regisseur heeft de film gemaakt met ritmes, opgebouwd met spanning enzovoort. Dat wordt ineens gecoupeerd, want, want, want er moeten wasmiddelen verkocht worden. Het genoeg dat er soms een pauze is? Maar ik bedoel omdat het publiek niet protesteert. Tita niet Raio belt zijn serieuze dat? Ik heb gisteren aan de film zitten kijken. Het werd onder... nee, iedereen Dus dit kan niemand schelen. Daar gaat het om. Het interesseert geen mens. En nu terug naar die Europese film. Ja. ja, goed. Dat is allemaal in relatie hiermee. Rome had 240 bioscopen in de stad. Nu 27. Het is... Dus als er geen interesse is. We is nou... praten allemaal over het leuke van Europa. Het samenwerken van Europa. En wat is ook het nee, fantastische van Europa? De diversiteit van culturen. Wat dus volslagen ons. Deed, wat niemand heeft interesse voor de cultuur van anderen. Hoe gaat van... u dan destijds die belangstelling voor het dorpen en de dan? Nou ja, goed. dat was toen wel dus. Toen ja. was de cinema een levend iets. Dat was het. Toen, ik, toen ik naar de cinema begon te gaan... Of u vlak na de oorlog. Ja. En je zag Rome open stad. Ja. U was nooit in Italië geweest, maar je voelde. Ja. Kom naar je toe. Kom. Dat is Italië, ja. dat is hè? Of toen je de eerste Wilders van Bergman zag, zonder dat je Scandinavië of Zweden kende, voelde je dat, dat die rare mensen in dat Zweden, he? maar dat zijn hele nationale mm -hmm. gebeurt maar, maar heel universele van thema waar? bedoel, waar, waar, mysterie, waarom, <laughs> waarom? is Ibsen een ja, van de grootste auteurs van de wereldliteratuur met dat kleine taaltje? Waarom is Strindberg? Waarom is anders? Eh, waarom wij, wij in Nederland niet? Want we hebben een veel grotere taal dan Zweden. Ja, wat hebben wij fout gedaan ja, in het ja, verleden? Uh, nou ja. Iedereen zegt. Ben je op de Nederlandse filmdagen geweest? Of? Nee, nee, nee. Nee, maar daar werd weer opnieuw de, de discussie aan gehad. De Nederlandse film bestaat niet. We hebben geen traditie, we hebben geen, uh, ja, we hebben geen goede begeleiding, et cetera. Ja, ja dat is voor de En We hebben de, de, de belangrijkste schilderschool van de wereld. Maar moeten wij dan maar met onze ja. film, met onze cinema, gewoon dat Europa binnen gaan? Als soort Europa, soort... Is, dat Europa is niks. Dat Europa is nu al existent. Dat is heel goed voor zakenman. Dat is misschien goed voor... God. U bent even sceptisch als ik waarschijnlijk. Dat is gewoon een kunstmatig. Uh... Ja, maar, ja, maar dat is. Kijk, kijk, we zijn natuurlijk allemaal jaloers op Amerika. Niet waar? Waar Europe Europese dropouts naartoe gegaan zijn. Die in 200 jaar een eigen cultuur gesticht. hebben. Eén taal hebben ze gemaakt. En als je van Los Angeles vijf uur vliegt naar de andere, heb je ook dezelfde drugstore dezelfde worst. Hè? Wat, wat natuurlijk toch niet leuk is, vind ik. Europa heeft inderdaad. Het fantastische van Europa is de diversiteit van cultuur. Dat je ja. vanuit Amsterdam een half uurtje vliegt en je bent in Parijs of je bent in, in Berlijn of je bent in Rome of je bent in Madrid, dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar als je je niet voor elkaar interesseert... en als over twintig jaar daar ook allemaal dezelfde worst is... is dat natuurlijk niet leuk. Hè? Als men zich niet voor elkaar interesseert, is dat zo ook binnen de filmwereld? Niet in de filmwereld, maar een Parijzenaar gaat niet kijken... Naar een, naar, een, naar een Duitse film of een Italiaanse film of een Engelse film. Die interesseert zich alleen voor, voor een Amerikaanse film... Ja, ja. en een beetje voor een Franse film. Ja, al dus Fonds Rademakers in 1990. U hoorde in het afgelopen uur een dwars van de Nederlandse filmwereld. Een aantal van die creatieve geesten is inmiddels naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Vanaf woensdag kunt u weer volop nieuwe films gaan zien... op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. In het volgende uur hierbij woord hoort u totale chaos... met onder meer chef Van Oekel, ofwel Dolf Brouwers. Morgen is het 15 jaar geleden dat hij stierf. En het was zijn gewoonte om in de... Diverse shows in zingen uit te barsten. En dat kon hij heel erg goed als ex-operettezanger. Liefst heel dik aangezet en met opzet niet helemaal op toon. Nationaal bekend werd hij in 1973 met het lied Vetteju, dat hij van achter een volgeladen tafel zong, waarna hij tenslotte ter aarde stortte te midden van de borden en schotels. Hier is Vetteju gedraaid in een kerstuitzending van Ron Flonflon uit 1984. Dus voorzien van commentaar van Jacques Plafond. Overigens. Even voor alle duidelijkheid zijn alle bewaard gebleven afleveringen van Ronflonflon te vinden op vpro.nl/ronflonflon. Ja ja, speciaal voor deze tweede Kerstdag. Zoek vooraf. Om u ja, nog misselijker te maken milieu. dan nu al. bent. Kantjes zo gaan met een kantje. veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise. Okay. Warme friet en ook zo saisen. Spersiebonen uit het veld. Pap van brood. Fleek veel aardappelen, op waar een koersje aan zit. Een lekker brakje met een culturus. Hart gesprek, dat is wat ik lust. Gewaakte melk, verziepbare sprotje. Zure bomen aan een badje. Als het dom in hete breed. Zwarte hals gevuld met druiven, paardenboef om af te kleuren. ga sneeuwen, hier, dat Is geen gezicht. Nou, ik vraag of dat althans in de buurt van uh, VPRO-villa's opgeveegd kan worden. Is, ja, is dat een Heb je ook een soort, uh, een ja, dat een soort sparren waar dat sneeuw zo heel lelijk op gaat liggen? Oh, die van die in in met sneeuw op de takken. Dh. Ik denk veel maar en Zeer veel drank. even ergens aanslijnt. aan denken, iets heel akeligs wat Eens. Chef Van Oekel. Vette Jus. Gezongen in Ronflonflon met Jacques Plafond in 1984. Zometeen na een kort journaal. Meer Chef Van Oekel. Als u er nou echt niet van houdt... dan raad ik u aan even een andere zender op te zoeken... tijdens het korte journaal. Mocht u meer willen weten over wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen, opmerkingen of verhalen... mail dan naar woord.vpro.nl... Of stuur een ambachtelijk geschreven kaartje naar de VPRO. En dat is ter attentie van Woord, Postbus 11 1200, JC in Hilversum. U kunt ons volgen via Twitter, dat is twitter.com slash woordnl. Of facebook slash woord.nl. En heeft u iets gemist of wilt u iets opnieuw beluisteren? Dat kan via www.radio1.nl. Of via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. Je kunt zich ook abonneren op de podcast. En dat kan via vpro.nl slash woord podcast podcast. Um, ja, en nu is het echt tijd voor Christiaan Bonenbakker. Zometeen meteen, zoals gezegd, meer chef van Oekel En dat is in een uh, aflevering van de VPRO Vrijdagavondshow. Heel chaotisch, maar hartstikke leuk om naar te luisteren. Tot zo.